zes uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, vooruitblikken zometeen op de dagen die nog komen in de Tour... en bijdragen van de persconferentie van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. Maar nu eerst het NOS Journaal, hier is Gert Kluk. Nieuwe arrestatiebevelen tegen moslimbroeders. Spaanse premier strijdbaar naar nieuwe beschuldigingen... en werkstraf voor frauderende belastingambtenaar. Het weer morgen en woensdag meer sluierwolken en wolkenvelden, maar ook geregeld zon. De kuststrook maakt een kleine kans op wolken van zee. Ondanks de wolken wordt het met 20 tot 27 graden iets warmer dan vandaag. De hele week blijft het zomers. De openbaar aanklager in Egypte heeft opdracht gegeven voor het arresteren van zeven hoge moslimbroeders en andere leiders uit kringen van islamisten. Ze worden beschuldigd van het aanzetten tot geweld.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 Meneer Buurman van Actis, goedenavond. Hoe sterk staat de kraamzorg volgens jullie onder druk? Eén op één kun je natuurlijk wel stellen. Die signalen krijgen we ook wel. Dat daar waar het minder geboortes uh, zijn... Uh, is er ook minder kraamzorg nodig. Alleen gelukkig zie je dat er steeds vaker uh, kraamzorg afgenomen wordt. Met name in die gezinnen die in het verleden dat minder uh, afnamen. En dat heb ik bijvoorbeeld over kraamzorg uh, in achterstandssituaties. Dus gezinnen die in, uh, in de uh, wonen... En die voorheen minder kraamzorg afnamen en gelukkig het belang van kraamzorg wordt daar steeds meer gezien. Dus dat bereik is weer steeds groter. Dat probleem blijkt dus beperkt. Dan heb je nog het probleem van de tarieven die onder druk staan. Het is zo dat de marges in de kraamzorg zijn heel erg klein. En u kunt zich voorstellen dat met de extra inspanningen die kraamzorgaanbieders aanbieders doen voor het verbeteren van de hele geboortezorg. Dat kost tijd, dat kost geld. En uh, de NZA heeft besloten om de... Uh, of die, we horen morgen of de NZA daadwerkelijk de tarieven verder gaat verlagen voor kraamzorg. Ja, en dan kunt u dan nagaan dat de kraamzorg verder onder druk komt te staan. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit. Ja. Stel voor dat jullie geen gelijk krijgen en de tarieven gaan wel omlaag. Wat zijn daarvan de gevolgen? Nou, die kunnen we natuurlijk nog niet direct 1, 2, 3 overzien. Dat zal de tijd ook moeten leren. Het is wel zo dat de capaciteit voor kraamzorg... en daar waar we met z'n allen willen dat kraamzorg ook ingezet worden, die ruimte is nog niet op. Dus dat betekent dat uh, bijvoorbeeld die kraamzorg en achterstandssituatie... wat ik net schetste, maar bijvoorbeeld ook in gezinnen... Uh, waar uh, de bevalling al aan de gang is... zou de kraamzorg eerder ingezet moeten worden. Dat willen we ook met z'n allen. Want het blijkt dat daarmee uh, ook medisch ingrijpen beter wordt voorkomen. Daarin zien we dus wel dat we nog wel uh, mogelijkheden zien... om kraamzorg meer in te zetten in gezinnen. Dus we proberen dat zoveel mogelijk te beperken. Ik dank u wel, mevrouw Buurman van Actis. De Spaanse premier Rajoy heeft gereageerd op de publicatie van zijn sms'jes in de krant El Mundo. In die berichten betuigt hij zijn steun aan de penningmeester van de regerende Partido Popular, Luis Barcenas. Barcenas verscheen vandaag voor de rechter omdat hij smeergeld van bouwbedrijvers hebben doorgesluist naar prominente partijleden. Ook Rajoy zou in de jaren negentig zo'n 42.000 euro hebben gekregen. Maar volgens de premier toonden de sms'jes alleen maar aan dat de Spaanse rechtsstaat zich niet laat chanteren. De Spaanse justitie zal volledig onafhankelijk haar werk blijven doen, aldus Rajoy. En de Spaanse premier, die altijd heeft gezegd niets van de corruptieaffaire af te weten, denkt dan ook niet aan aftreden. Met het parlementaire ondersteuning dat de Spanjaarden hebben gegeven, we ons van ons behulp van een parlementaire meerderheid zullen we ons werk voortzetten. En niets zal ons ervan weerhouden om het land te hervormen en Spanje uit de crisis te halen, zegt Rajoy. Een opsporingsambtenaar van de Belastingdienst is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur wegens verduistering. De man sluist als penningmeester van een scoutingvereniging uit Deventer zo'n 200.000 euro weg, zegt de persrechter. Nou, hij heeft het geld naar zijn privérekening overgeboekt en hij heeft vervolgens bankafschriften vervalst om bij kascontrole te verdoezelen... dat hij het geld naar zijn eigen rekening had overgemaakt. De 54-jarige man werkte eerder voor de Field. De rechtbank neemt het een bijzonder kwalijk dat hij fraude pleegde terwijl hij werkzaam was als belastingambtenaar. Die baan raakt hij nu waarschijnlijk kwijt. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Italiaanse politie heeft een inval gedaan in het hotel... waar de Jamaikaanse atleten verblijven... die gisteren werden betrapt op het gebruik van doping. Onder hen is oud-wereldrecordhouder Asseva Powell. Hemmerham, goedenavond, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Wat verwachten de Italianen daar aan te treffen? Ja, ze zijn blijkbaar getriggerd door het feit dat er bij dopercontroles uh, positieve stalen geweest zijn. En ik denk dat ze op zoek zijn geweest naar uh, de verzameling uh, spullen, medicijnen, die uh, daar aan de grondslag ligt. Bij twee atleten, Paul en Simpson, werd het middel oxidofrine aangetroffen. Wat is dat voor middel? Het is een stimulerend middel. Het zit dus in dezelfde categorie als uh, uh, amfetamine en nog een aantal van dat soort stoffen. dat is een grote categorie en dat betekent dat uh, die stoffen de stofwisseling bevorderen en daarmee uh, eigenlijk je ook over vermoeidheid heen helpen. Want dat is het belangrijkste effect. Ga je er ook beter van presteren? Dat kan, uh, afhankelijk van het moment dat je gebruikt hoe je het gebruikt enzovoort. Maar met name bij exclusieve sporten is het uh, een mogelijkheid om op die manier beter te sporten. Bent u verrast door het feit dat deze atleten positief zijn getest? Uh, ja, in die zin wel dat dit zeer veraanstaande uh, atleten zijn. die heel veel ervaring hebben met dopencontroles. die ook goed weten hoeveel uh, er gecontroleerd wordt. die wat dat betreft gewaarschuwd zijn. en als ze bewust gebruikt hebben, wat ik niet weet. hebben ze dus een onbegrijpelijk risico genomen. En waarom doen ze dat toch? Ja, als het bewust geweest is, hebben ze misschien toch gehoopt, en dat zie je wel heel vaak, dat de mazen in de wet voor hun open stonden. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat het hier om een ongeluk gaat, dat het in een voedingssupplement of iets anders gezeten heeft. Dat maakt de zaak natuurlijk wel anders, al moet ik zeggen dat het dan nog steeds heel slordig is voor atleten van dit niveau. En wat bedoelt u met dat de mazen voor hen open stonden? Je ziet toch dat um, hoe groot het risico uh, ook is, um, men nog al eens meent dat ze er zelf eigenlijk nog wel mee, uh, mee wegkomen. Uh, dan nog blijft het verbazingwekkend, want het zou in dit geval dus om een groep van vijf mensen gaan die dat dan gedacht hebben. Uh, en dat lijkt me echt zeer onwaarschijnlijk, dus ik kan het niet goed verklaren. U bedoelt misschien ook dat ze tegen hun status minder grondig worden gecontroleerd? Nou, wat je vooral ziet is dat in een land als Jamaica, waar dit zich afspeelde, in het verleden toch een minder strak gezien gegolden heeft. Maar dat is de laatste jaren overigens met medewerking van de Verenigde Staten al stukken vooruit gegaan. De Nationale Antidopingorganisatie Organisatie controleert daar absoluut op niveau. En dat moeten deze atleten ook geweten hebben. En Maram, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. De verdachte die begin juni als eerste werd aangehouden voor het stelen van eindexamens uit het Ibn Khaldun college is vrijgelaten. Het is een vrouw van 19 uit Rotterdam. Ze blijft wel verdachte. In de zaak zit nu alleen nog een man van 19 vast uit Maasluis. Hij zit al meer dan een maand in voorarrest. Volgens de OM in Rotterdam heeft zijn advocaat een schorsingsverzoek ingediend. En de verwachting is dat ook hij binnenkort vrijkomt. Zeven CDA's hebben zich gemeld om lijsttrekker te worden voor de Christen-Democraten voor de Europese parlementsverkiezingen van volgend jaar. Vandaag gesloten de aanmeldingstermijn. Onder de kandidaten zijn de Europarlementariërs Wim van der Kamp... Esther de Lange en Lambert van Nistelrooy. De namen van de vier anderen zijn nog niet bekend. Op 4 oktober wordt bekend welke kandidaten uiteindelijk campagne gaan voeren... waarna de CDA-leden hun stem kunnen uitbrengen. Een Nederlandse jongen is om het leven gekomen... tijdens de beklimming van een rots in Duitsland. Hij viel tien meter naar beneden. De 17-jarige jongen uit Harderwijk beklom gistermiddag... met vier vrienden een rots in de Eifel... Toen hij zich over de rand boog om een klimhaak uit de rotswand te halen, verloor hij zijn evenwicht. Alle vijf jongens waren lid van een scoutingclub in Harderwijk. Er is verkeersinformatie en bij de AW zit het tennis mooi. Er staan nu nog uh, zeven files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Bathoeven en het Ringvaartakwaduct acht kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Amsterdam naar Horen. Bij Pummer en Zuid staat uh, drie kilometer file en daar is ook de linkerrijstrook dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt ter plein 7 kilometer. En op de A20 richting Gouda, ook bij Rotterdam. Tussen Spaanse polder en het knooppunt ter plein 4. En bij Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer. Bij Nieuwekerk heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels weg. De A32 vanuit Heerenveen naar Meppel staat bij Steenwijk 4 kilometer door een ongeluk. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De hoofdpunten van deze uitzending in Egypte zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen zeven hoge moslimbroeders en andere leiders uit kringen van islamisten. De Spaanse premier Rajoy wil niet inhoudelijk ingaan op nieuwe publicaties over het corruptieschandaal in zijn Partido Popular. En een opsporingsambtenaar van de Belastingdienst heeft 150 uur werkstag gekregen voor verduistering. Goedenavond allemaal, met Bart Voskant blikken we zometeen vooruit naar de dagen die nog komen in deze Tour. Bijvoorbeeld die zware alpe die eraan komen. Luc is er natuurlijk met de tweet du Tour. Maar al die ploegen die hielden vandaag een persconferentie om eens even bij te praten over alles en nog wat. Tom Dumoulin had zo'n acht jaar geleden nog nooit op een racefiets gezeten... maar is nu de verrassing van de Argos Shimano-ploeg in de Tour de France. Met ploeggenoot Marcel Kittel heeft zijn ploeg al drie etappensegers behaald. Sebastian Timmerman sprak met hem over zijn ervaringen tot nu toe. Hoe is het ermee zo uh, op de tweede rustdag? Hoeveel de benen aan uh, op zo'n dag hangen en niets doen? Uh, dan voelen ze natuurlijk niet zo geweldig. Maar uh, ja, het, ga, het gaat nog wel. Ik heb wel een paar lastige dagen gehad in de tweede week... Um, maar uh, volgens mij uh, we hadden we wel meer renners dan last van. Dus, uh, alleen ja, voor mij is het de eerste keer dat ik uh, twee weken koers, dus dan is het in één keer toch van gek. Van, ja, het is toch wel gek dat je gewoon niet meer herstelt en dat je altijd kapot wakker wordt. En, uh, ja, dat is toch wel raar om, uh, om mee te maken, maar ja, het gaat wel. Maar goed, je bent er doorgekomen. Hoe was dat trouwens om uh, die Ventoux op te rijden uh, met zo verschrikkelijk veel mensen ja. langs de kant? Ja, het was helemaal uh, super. Ja, ik had het nog nooit meegemaakt op die manier. Ik heb natuurlijk wel ja, heel wat klimmen opgereden met, uh, met het publiek, maar uh, zo had ik het echt nog nooit gezien. En, uh, in één bocht stond uh, zo'n restaurantje op 8 kilometer van de streep of iets dergelijks. En uh, ja, zoveel mensen daar op die hele berg. Dus ik heb een paar keer zo een hand omhoog gedaan. En dan krijg je al enorm uh, gejuich. Uh, ging, het was net een stadion. Dat was echt uh, super. Ja. Dus je had nog wel even een beetje de tijd om ervan te genieten. Ja, ja, ik had, uh, ja we kwamen met een uh, vol peloton onderaan. En dan kun je gewoon je eigen tempo omhoog rijden. Dus uh, dat heb ik gedaan. En dan uh, heb je wel echt de tijd om, uh, om even ervan te genieten. En uh, ja, daar ben ik wel blij om dat ik dat, uh, dat heb kunnen doen. Kijk je dan al extra uit ook naar donderdag, naar die op de Wes? Uh, ja, ja, ja, ik hoorde toevallig vandaag dat het ging rekenen. Dus dan... Ze geven slecht weer ja. op, zag ik. Ja, dus dan wordt het misschien niet minder leuk. Maar goed, uh, ja, ik kijk wel heel erg naar uit. En uh, die dag daarvoor, is dat voor jou ook nog weer een speciale dag? De tweede tijdrit uit deze ronde? Uh, uh, ja, ik uh, wil. Uh, nou, je hebt natuurlijk morgen nog de, de ontsnappingsdag, zeg maar, naar Gap. Waar, uh, Heel veel kans is dat een ontsnapping weg blijft, dus daar wil ik eigenlijk ook wel mee zitten. En als ik dan mee zit, dan wordt die tijd het wel weer moeilijk om, om daar echt een heel goed resultaat te doen. Maar goed, niks is onmogelijk. Um, maar die tijd, het, ja, dat is wel, uh, ik ben wel benieuwd waar ik op zo'n parcours tot in staat ben. Was het uh, lastig schikker, zo nu en dan ook, dat je toch moet werken voor Kittel, terwijl ik me ook kan voorstellen dat er misschien al een eerdere rit is geweest dat je voor eigen kans wilde gaan? Nou, daar heb ik me op ingesteld. Hè, voor de Tour was dat duidelijk. Kijk, uh, je moet je kansen afwegen in zo'n uh, zo Tour de France. En, uh, een 22-jarige renner die wel goed rijdt, maar niet echt heel veel kans heeft op een, op een, op een etappewinning. Ja, daar ga je je kaarten niet op zetten. Dus dan, uh, ja, dat, dat, uh, daar had ik me al niet op ingesteld dat ik uh, elke dag voor mijn eigen kans kon gaan. Dus... Maar morgen zou het wel mogen, als ik het goed begrijp. Morgen gaat het uh, mogen, ja. Dus, uh, maar ik wil er niet uh, te veel energie in. Zeker om, uh, om weg te komen. Want je kunt je ook uh, echt uh, kapot rijden in het begin. Dan... Je ja, zal niet de enige zijn, gok ik, uh, nee, daarom, die weg wil. Daarom, daarom. Dus uh, het wordt een gevecht. En je moet uh, goed uh, opletten wanneer je gaat. En uh, een keer proberen om mooi mee te zitten. En als je een keer mooi kunt meespringen, dan, uh, ja, dan ga ik het zeker niet laten. Hoe uh, doe je dat trouwens? Ga je dan op bepaalde renners letten? Of... Ja, hoe doe je dat? Het is me dit jaar al heel vaak gelukt als ik, het, als ik zei van ik wil meezitten dat het, me, dat het me ook daadwerkelijk lukte. Maar één keer eh, heb ik daar ook te veel energie in gestoken en dan, ben je, dan zit je uiteindelijk mee en dan, dan ben je eigenlijk te kapot om voor een uitslag te rijden. Dus ja, dat is heel moeilijk en zeker in de Tour. Um, ja, hoe doe je dat? Uh, ja, goed opletten. En eigenlijk wachten we op het moment dat iedereen een beetje op adem wil komen. En dan, uh, ja, dat zijn vaak de momenten dat ze weggaan. Dus het is instinctief werk eigenlijk? Heel instinctief, ja. ja. Werk, let op de Fransen, want die hebben nog geen ritswegen te pakken. Dus die, die zullen ja. allemaal wel willen... Ja, maar die gaan elke dag. Dus uh, dat is moeilijk uh, kiezen. Maar uh, ja, het is gewoon uh, instinctief werk, inderdaad. Tom Dumoulin rijdt voor Argos Shimano, een ploeg die niet heeft te klagen. Dat gaat hartstikke goed, Bart. Nee, ik denk dat die inderdaad wel heel tevreden tot dusver zijn. Maar het is wat ze zeggen: op het moment dat je die succes hebt, dan kijk je ook wel weer verder vooruit. En ik kan me voorstellen dat je, zoals Dumoulin, dat die denkt: van ja, goed, hartstikke mooie succes. Het is al helemaal geslaagd, maar het zou leuk zijn als ik mezelf ook nog een keer kan tonen. Dat wil hij graag dus. Ik verwacht er nog wat van. Morgen misschien? Ja, morgen is een rit dat, uh, dat nou ja zo goed als zeker... Dus voor de sprinters is sowieso te zwaar... dus ze zal een groep gaan rijden. Naar Gap moeten ze voor de groep. Naar Gap. Op. En uh, natuurlijk heb je wel een Sagan... dat ze proberen dan misschien die nog terug te brengen... dat die de laatste colletje overkomt... en dan sprint van de groep gaat winnen. Dat kan een nadeel zijn. Maar ja, misschien moeten ze even een kennendeel... Uh, meepakken in de slag... En, uh, dat ze niet hoeven te rijden. Nou, uh, nou goed, dat is dan nog wel te doen misschien morgen... maar dan gaat het echte werk beginnen. Uh, bijvoorbeeld uh, woensdag, eerst die tijdrit. Dat is een bergtijdrit dit keer. Ja, er zitten twee keer een tweede categorie in. Dus uh, ja, dit is toch al pittig. Nou uh, ja, dat is natuurlijk goed voor onze jongens, maar ja... Uh, we zitten nu zo ver in de Tour dat al die klimmers van voren zitten. Dus dat, dat houdt elkaar wel weer in evenwicht... Nou ja, waar, waarvan Vroemde waarschijnlijk wel weer een end bovenuit steekt. Maar ja, dan gaat het wel, omdat het nog zo dicht op elkaar staan, uh, staat... wel uh, van groot belang zijn. En iedereen heeft het over de Aldues, uh, al Maar we krijgen eens die tijdrit nog. Ja, dan kan natuurlijk ook weer wat geschoven worden. Ja. Maar als je nu kijkt naar het klimwerk... Hè, want bijvoorbeeld, uh, even wekte Contador natuurlijk op de Van Toer de indruk... dat hij uh, aardig meekomt, maar die blies zich uiteindelijk helemaal op. Ja, die is niet zo goed. Die is nog niet zo goed als dat hij was. En uh, hij, hij kan een gat slaan. En hij kan 20, 30 seconden kan die pakken. En uh, nou goed, ik zal hem het advies niet geven. Maar ik denk dat hij moet wachten en echt vlak voor de top een gat moet gaan slaan. Om te kijken of hij daar, daar nog wat winst kan pakken Om uh -huh. te schuiven in het klassement. Kijk, ja. Maar hij... bijvoorbeeld in die tijdrit hoeft hij niet per se beter te zijn dan, dan Mollema Of nee, de Nee, de laatste tijdrit heeft eigenlijk ook bewezen dat hij uh, ook niet beter is. Dat het, dat het heel dicht bij elkaar zit. En nu zit er weliswaar een klim in. Maar ja, daar zijn, daar zijn al die jongens ook. Goed, goed in, ook de jongens van Belkin, dus het uh, gaat echt met de vorm van de dag zijn en ik denk dat het verschil weer heel klein gaat zijn. Ja, en dan donderdag is, uh, is de etappe uh, naar al Maar want daar begon je net al even een beetje over. Ja, dat is natuurlijk de koningsrit waar, uh, waar iedereen op zit te wachten en uh, ik, ik, ik hoorde een uh, rubriekje in het vorige uur over het weer en er zou misschien regen kunnen vallen ja. wel of niet in de afdaling, nou ja, Tony Martin heeft gezegd, uh, op die Col de Lasseren is misdadig dat wij er naar beneden moeten rijden, nou ja, als het gaat regenen, ja dan, dan wordt het inderdaad wel een, uh, een triller. En uh, dan kan er van alles gebeuren. En ik had uh, oud ploegmaatje Tristan Hofman even aan de telefoon. Ja, en die zegt Alberto, Alberto Contador die staat te springen. Als het regent in de afdaling. Die is ploegleider bij die ploeg. Die is ploegleider bij die ploeg, die is weliswaar in Nederland. Maar goed, die kent de Contador natuurlijk goed. Ja, die vindt het niet vervelend, maar volgens mij vindt onze, onze balk het ook niet vervelend om in de regen te rijden. Dus, ja, het zijn allemaal nog van die dingen die openstaan. <coughs> Zeker. Op de US, donderdag. En dan gaan we daarna nog twee ritten rijden. Daar gaan we zo nog even over praten. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS.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 Dis-moi où tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts. We van Allor, une danse. Onze grote hit in de zomer van 2010. Dit is een nieuw liedje. Stroom mee en Papa outé. Dit du tout. Luc Dit ik, ik, Luc ja, het is rustig. Ik ben ook een beetje de administratie aan het doen en zo. En uh, gewoon een beetje uitrusten. Renners doen eigenlijk ook niets anders dan een beetje luieren. Klein fietstochtje, een beetje masseren. En natuurlijk ook flauwe geintjes uithalen. Daar zijn ze bij Orica Greenwich echt heer en meester in. Ze maakten deze tour al een uh, soort lipdub-versie van ACDC. En ze parkeerden al die bus onder de finishboog. Heel geestig. En deze keer uh, lieten de renners een medewerker van de ploeg... de Cinnamon Challenge doen. Ken je dat? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan moet je dus een hap uh, kaneel proberen door te slikken zonder water. Nou, bij Orica Greenwich dus gebeurde dat en uh, ja toen gebeurde dus dit. <lacht> Ja, Je, nou, moet, erbij geweest je zijn. moet erbij geweest zijn. Ik plaats het filmpje op mijn eigen Twitter. Twitter.com slash Luke. De kaneeluitdaging kan dus niet. Het is heel droog en dat lost niet op in je speeksel. En Op het filmpje zie je dus hoe de medewerker die stofwolk met kaneel weer uitproest. Tammy Saylor dus zegt geweldig. Jullie als ploeg en Pieter Sagan houden deze tour leuk. Ginny Jeppie is het met haar eens. Zij zegt ze hebben waarschijnlijk de meeste lol tijdens deze tour. Guy Butcher lacht vooral de medewerker uit. Jongen, dat werkt toch nooit? Wat dacht je zelf? En Helen South is vooral bezorgd. Zij zegt hé hey, jongen, je kan wel een klap krijgen hoor van dit soort geintjes stom hoor nou natuurlijk een beetje een circus die Helen, maar ze heeft wel gelijk is een riskant geintje, niet zelf proberen gewoon lachen om het filmpje, hij staat dus op mijn twitter twitter.com slash Lucas. heel leuk inmiddels al meer dan 20.000 hits op YouTube en veel reacties ook op twitter op het vertrek van Danny van Poppel, hij is de eerste Nederlander die de tour gaat verlaten en nou een beetje mixed feelings eigenlijk op twitter Bart Pastoor die zegt verstand zegeviert, well done young man Jochem Vreeman twittert opnieuw erg krom beleid van Van Kansolij dat Danny van Poppel uit de tour moet zonde, Jack Bos zegt Danny van Poppel, eerste Nederlandse uitvaller. Beetje jammer, maar ik snap het ook wel. Wij gaan nog wel veel van deze jongeman horen, denkt hij. Els Keizer vecht groot gelijk. Nu nog een beetje zuinig op hem zijn. Zijn tijd komt nog wel. En Nienke de Jong twittert. Dag, Danny van Poppel. Goed gedaan, jongen. Nu maar gauw terug naar Nederland. En daarna met je vrienden op vakantie naar Lorette de Mar. Luc, dankjewel. Yes. Jan de Schaar. Er is een rest van Room 11, Janne Gra is dit. een um, Hoe heet het liedje? Nou, ah, weet ik niet. Different? Oké. Okay. Different. Uh, Bart, uh, we hebben eigenlijk uh, al uh, vooruitgekeken naar die Alpe-etappes. Uh, dan komt nog die etappe naar Le Grand Bornand Met twee uh, bergen van de hoogste categorie in uh, het begin van de, van de etappe. Het ja, is dus ze... ook interessant wie er op tijd binnenkomen allemaal. Ja, ze draait een keer om, ze zetten ze nou aan het begin... en dan is het, nou ja goed, dan spreek ik maar even namens mezelf ook... als, als, als, als uh, uh, busrijder, dus de, de groep die achteraan rijdt... ja, die hebben het dan best moeilijk. Want stel je voor dat er aan wordt gevallen op, uh, bij kilometer 1... ja, het is toch weer een rit van 204 kilometer... en als je daar dus alleen komt te zitten of in een groepje achteraan... want iedereen kiest dan of voor zichzelf probeert zo lang mogelijk mee te gaan... ja, ik denk dat een heleboel jongens daar toch van wakker gaan liggen... van uh, hoe gaat dat zitten? Dat is vrijdag en dan zaterdag nog even... Ja, dan hebben ze ook weer een rit en dat is ook weer gevaarlijk, want dat is vanaf vertrek ook lastig met gelijk een tweede categorie. En die rit is maar 125 kilometer. Dus ja, je hebt ook niet heel veel tijd om te vliezen. Het gaat procentueel, dus je houdt maar een hele kleine marge over. En dan hebben ze op het eind nog een, een klim. Dus ook voor de jongens die, die daar moeten knokken om op tijd binnen te komen, hebben we toch nog inderdaad een soort van, uh, van toergevoel daar, nou, denk ik. Nou, plus het weer dus dat een rol gaat spelen daar in die Alpen, mogelijk uh, uh, Want mannen die uh, heel dicht bij elkaar zijn. Het kan een hele spannende en interessante uh, laatste week worden. Ja, de toer is nog niet gereden. Ik denk dat we nog... Uh, elke dag moeten kijken, begint met, de, nou ja, morgen hebben we inderdaad zo'n tussenrit met een vluchtersgroepje, nou wie weet Poels, Hoogland, Westra, Dumoulin, dat die wat kunnen laten zien, ja, en dan gaat de tijdrit, en dan gaan we weer naar de secondjes kijken, en dan gaat er wel gegoocheld worden met minuten misschien. En morgen gaan we ook weer echt wielrennen, ook in Radio Tour de France, jij bent erbij dan, Bart Voskamp, snel naar Casper Kooi, want uh, hij vervangt de komende tijd uh, Joost Eertmans voor avondspits, Casper, uh, wat ga je doen? Ja, Goedenavond, ja, we zijn er klaar voor voor de allereerste zomeravondspits van WNL. Zes weken lang trekken wij door het land en gaan wij op zoek naar zomerse plekken. En op die zomerse plekken halen wij het nieuws van de straat, dat is zeg maar het idee. En vandaag zijn we te gast in Nijmegen, want morgen start hier de Vierdaagse... En Ik moet zeggen, het is al aardig druk. Er zijn al feesten, nou, daar straks meer over. Er komen 1,4 miljoen mensen naar Nijmegen. En bij mij te gast is Clemens Konieuwje. Goedenavond. Goedenavond. De commissaris van de Koning van Gelderland. Bent u zelf een wandelaar? Ik wandel heel erg veel, maar ik heb nog nooit de Vierdaagse gewandeld. Echt niet? Nee. Moet, moet, moet dat niet als commissaris van de Koning in nee, Gelderland? Nee, dat, dat hoeft niet. Ik, ik heb mijn eigen Vierdaagse altijd met deze, met deze dagen. Ik bezoek de verschillende gemeenten waar de Vierdaagse ook doorkomt. En nu heeft het al warm zat, zo te zien. Zo is dat, ja. ja. We spreken elkaar uitgebreid zometeen na het nieuws en weer. Goed zo, wij zijn er morgen dus weer vanaf twee uur in Radio Tour de Frans. Meer sport vanavond tussen tien en elf. Prettige maandag verder.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 Het NOS-journaal. Een automobilist die vorig jaar in Tilburg door rood reed... en een dodelijk ongeluk veroorzaakt, is door de rechtbank vrijgesproken. Hij leidt aan een slaapziekte. De man werd aangeklaagd wegens gevaarlijk en roekeloos rijgedrag. Maar specialisten overtuigden de rechtbank ervan... dat de 54-jarige man aan slaapapneu leidt... waarbij hij soms ongemerkt in slaap valt. De man was zich niet bewust van zijn ziekte. Die kwam pas na het ongeluk bij medisch onderzoek aan het licht. De zes verdachten van de schilderijenroof in de kunsthal worden aangeklaagd in Roemenië. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. Bij de roof werden zeven schilderijen onder andere Pablo Picasso, Claude Monet, Lucien Freud gestolen uit de Rotterdamse expositieruimte. De schilderijen zijn nog niet terecht. Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen dit jaar 41.236 wandelaars mee, iets minder dan vorig jaar. Morgen gaan de wandelaars van start, de deelnemers lopen vier keer, 30, 40 of 50 kilometer.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 Op dit moment is het zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En ook vanavond blijft het helder. Daarmee blijft het vanavond nog vrij lekker buiten. Maar uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 12 graden en die temperatuur die wordt aan het eind van de nacht bereikt. Hier en daar kan door die lage temperatuur ook wat mist ontstaan. Morgen dan hebben we opnieuw een droge dag met middagtemperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 23 tot 27 graden in Limburg. Aan de kust wordt het een graadje of 20. Een verschil met vandaag is dat er morgen wel vrij veel sluierbewolking aanwezig is. Goed na morgen, dan houden we rustig en ook vrij droog zomer weer met af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. De temperatuur die ligt aanvankelijk rond de 25 graden. Richting het weekend daalt die licht naar iets boven de 20 graden. ANWB verkeersinformatie. Nog vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en het ringvaartacproduct 6 kilometer de werkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Bij Steenwijk staat 4 kilometer. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. WNL Zomeravondspit. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Ja, ze noemen het hier zo. Eh, uh, Nijmegen. Maar daar ben ik niet zeker of je het begrijpt. We staan in. Nijmegen? Ja. ja, in Nijmegen dus. Nijmegen Centrum, de oudste stad van Nederland. Ruik je iets? Nou. Ik moet zeggen, we staan hier in de Molenstraat en naast onze radiowagen staat Mekon, snacks en Lumpia's. Dus het ruikt hier naar vers gebakken lumpia. Smaakt het? Heerlijk. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? Nou, met 166.433 inwoners is het een van de grootste steden van Gelderland. Ken ik dat niet van? Ja, van de vierdaagse natuurlijk. Die gaat morgen van start en daar zijn we de hele week bij aanwezig met zomeravondspits. En wie is erbij? Commissaris van de Koning van Gelderland, VVD'er Clemens Cornelie. Goedenavond en welkom bij de eerste zomeravondspit. Komende zes weken toert WNL door het land. Op zonnige locaties halen wij het nieuws van de straat live met gewone mensen. Zoals jij en ik en met bijzondere gasten. Zoals vandaag dus de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornelie. Goedenavond. Goedenavond. We staan hier in de gezellige Molenstraat. Als mensen in de buurt zijn, kom gerust even langs. We staan hier te hoogte van de kerk op uh, nummer 37. Uh, en we zijn hier omdat uh, morgen hier de eerste wandelaars uh, van start gaan uh, met de Vierdaagse. Uh, is dat speciaal voor een evenement? Het is een heel groot evenement, heel belangrijk voor, uh, voor Nijmegen, voor Gelderland en ik durf ook te zeggen voor Nederland. Het is het grootste wandel evenement van, uh, van ons land en uh, daarom dus ook heel bijzonder. Ja, en u heeft hem nooit gelopen, zei u net voor het nieuws. Nee, maar ik zeg altijd ik, ik loop mijn eigen Vierdaagse omdat mensen verwachten dat ik ook in al die plaatsen waar de Vierdaagse doorheen kom ook bezoeken afleg en dat doe ik trouw. Ja. Uh, uh, maar u heeft u wel gestudeerd, het is toch ook een beetje een studentending toch? Het is een, uh, ja, we hebben hier een grote universiteit, de Radboud Universiteit. Uh, daarom zitten er ook heel veel studenten, dat zie je ook wel hier op, uh, op straat. Het is een jonge stad, uh, en, uh, en ik denk dat daarom ook de zomerfeesten, die ook tegelijkertijd met de Vierdaagse gehouden worden, op zoveel uh, belangstelling kunnen rekenen. Ja. Lopen allemaal mensen voorbij, er worden intussen ook uh, foto's uh, gemaakt. Uh, dit is de commissaris van de Koning, u, u moet met hem op de foto, niet alleen ja. hoor. Trouwens, hey, elke zomeravondspits bespreken wij het uh, nieuws van de dag. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, dat er minder kinderen worden geboren. Dat komt uh, door de crisis, zeggen onderzoekers van het uh, CBS. We zitten op het uh, niveau van begin jaren 80. Jonge ouders blijken toch minder snel aan kinderen te denken vanwege financiële overwegingen. Snapt u dat? Ik geloof er helemaal niets van, uh, van die reden. Oh. Want we weten al lang dat het aantal kinderen uh, afneemt. Uh, en uh, bijvoorbeeld in de Achterhoek, daar dat is een krimpregio. Dat wil niet zeggen dat er zoveel minder mensen komen te wonen, maar wel veel minder jongeren. En de ouderen worden ouder, dus de samenstelling van de bevolking zal sterk veranderen. En uh, dat is iets wat ze in Groningen weten, wat ze in Limburg weten. En helaas weten wij dat ook al in Gelderland. En daar moeten we rekening mee houden. En toch horen we iemand, een klein kindje, volgens mij op de achtergrond nog schreeuwen. Dus zo erg is het hier natuurlijk ook weer niet. Zo is het. Ja. Hey, uh, u, u heeft zelf geen kinderen geloof nee, ik. Hè? Nee. nee, nee. En dat heeft niks met financiële overwegingen te maken? Nee, ook dat niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Toch is het wel een issue. Althans, dat bleek hier op straat in Nijmegen. Uh, ligt er aan wat een tegen. Sommige dingen. Namelijk kinderopvang. Ja, hoe duur is dat? Uh, ja, het ligt een beetje aan je verdient wat je terugkrijgt van de belasting. Maar uh, voor twee dagen ben je al gauw 800 euro kwijt voor twee kinderen. Waarvan er ook nog één op de BSO zit. Het nieuws van vandaag is dat er minder kinderen geboren worden. Uh, u begrijpt dat wel. Ja. ja, je gaat wel, als je stel je zou een derde willen, ga je daar wel even over nadenken, lijkt mij. Al over nagedacht? Uh, ja, maar wel de conclusie geen derde. Nee. nee. Hoeveel kinderen heeft u? Zes. Zes? Ja, vier en twee stiefkinderen. Bij u thuis dus geen crisis, begrijp ik? Nee, geen crisis. Is het financieel echt te doen? Ja, goed. Hebt u een goede baan? Ja, heb ik. Mag ik vragen wat u doet? Maatschappelijk werken en een crisisopvang. U weet wat crisis is? Ik weet wat crisis is, ja. Nog uh, genomen in de tijd dat het financieel allemaal kon? Oh, ja, jawel, jawel, ja. Kan nou nog wel, toch? Ja, toch wel? Ja, denk ik denk het wel. Ik kan niet in uw portemonnee kijken. Oh, dat denk ik toch wel. Ja. Wanneer komt de zevende? Uh, over negen maanden. Ben je zwanger? Nee. <laughs> Grapje. Heeft u kinderen? Ja, één. Eentje? Eén. Hoe oud is hij? <laughs> hij is nu 35, denk ik. Ja, 35. Ik moet altijd even nadenken, hoor. Ja. Is hij bij eentje gebleven? Ja, moet ook werken. <laughs> dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dat kost nogal wat, hè? U, u weet hoeveel het kost. Uh, het kost een hoop geld. Dat is een ding wat zeker is. Maar goed, daar ging het niet om. Maar ik vond één meer als genoeg. Toch? U loopt over straat met een buggy en een uh, kind aan uw hand. U heeft twee kinderen zo te zien. Ja, klopt. Dat kost toch al wat hè in deze tijden? Ja, zeker weten. Dat, uh, daarvoor uw uh, goedkope hobby's zoeken, denk je dan. Maar dat uh, wandelen is toch duurder dan je denkt uiteindelijk. Ja, want hoeveel kost die kinderwagen nou? Vragen mag. Uh, nu zal het richting de 500 euro gaan, denk ik. Ja, dat tikt toch harder aan? Ja, want het is al een tijd geleden. Dus dat is zo lang al afgeschreven. Dus dat, uh... Ja, en er kunnen twee kinderen in, want u heeft twee kinderen dus. Ja. Dat, uh... En wanneer komt de derde? Voorlopig nog niet, uh, denk ik. Het uh, is nu mogelijkheid mogelijk hè, deze tijd. Ja, kosten, dat uh, kunnen dit er dan net dan betalen. Dus dat, uh... Maar gaat verder, gaat op. lukt het allemaal nog wel om alles aan elkaar te knopen. Dus uh... Clemens Conneur, commissaris van de Koning in uh, Gelderland. Uh, ja, levert dat nou problemen op als uh, mensen hier geen kinderen meer nemen? Het is natuurlijk wel zo dat... Uh... Uh, het aantal voorzieningen voor kinderen ook afneemt. Dat werd net ook al gezegd door ja. de mensen die uh, uh, op uw vragen antwoorden. Dat betekent dat je minder kinderopvangvoorzieningen nodig hebt. Dat je minder scholen nodig hebt. Daarentegen heb je meer oudere voorzieningen nodig. Mensen blijven langer gezond. willen ook langer thuis blijven wonen. Ja. Dus een hele verschuiving van voorzieningen. En daar moeten gemeenten, provincies uh, op inspelen. En dat doen we ook. Ja, maar later natuurlijk weer een verschuiving. Want uh, de, de, de babyboomers hebben nu allemaal voorzieningen die straks niet meer nodig zijn. Ja, dat, dat klopt. Maar ik, ik ben overtuigd trouwens ook van de interviews die net gehouden werden, dat het niet de belangrijkste overweging geld is, maar de belangrijkste overweging is natuurlijk emancipatie. He, mensen bepalen zelf wanneer, wanneer en hoeveel kinderen dat ze willen en naarmate de mensen meer opleiding genieten, zie je ook in alle landen uh, waar dat gebeurd is, dat er ook minder kinderen uiteindelijk geboren worden. Ik schrok wel van die ene mevrouw die zei van: Ik ben 700 euro per maand kwijt aan kinderopvang. Ja, ja dat is, heel, dat is echt veel. heel veel geld. Dat is heel veel geld, ja, dat klopt. Ja. Kunnen zij aankloppen bij u voor subsidie? Nee, want oh. daar gaat de provincie niet over. Nee, dat snap ik ook wel. Nou, u gaat wel over sport en subsidie. Daar gaan we het zo meteen ja. uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over de Vierdaagse natuurlijk... die hier gewandeld ja. gaat, lopen, gaat worden vanaf morgen. Eerst naar onze verslaggever Wieger Hemmer. Hij is ergens in Nederland. Uh, hij is op een plek, ja, ik vind het lastig om uit te spreken. Ja, probeert u het eens? Loyal. Loyal. Lol. lol, lol, Lool. Lool. Zeg het zo goed, Wieger? Ja, Loyel of Lol. Daarover was ook bij mij wat verwarring. Kasper... Uh, maar niet lang gelukkig, want al snel trof ik een man van het organiserend comité. Ja, het is als je het Nederlands zegt, zeg je waarschijnlijk Loyal. Maar wij zeggen LOL in het dialect. Dus L-O-O-L ja. -O -O -L eigenlijk, LOL. Een groot feest vandaag hier, want legt u dat eens even kort uit. Ja, we hebben het Schuttersfeest, het jaarlijkse Schuttersfeest. We schieten in die bak die je op de afstand ziet, samen allemaal van die kleine pinnetjes en labeltjes in staan. En de bedoeling is om ook zoveel mogelijk van zijn labeltjes om te schieten. En degene die het meeste omschiet, gaan we eind van de dag huldigen als de nieuwe Schutterskoning van ons dorps LOL. Koning? Ja, Schutterskoning wordt hij. Koning en koningin. Ja, dan ben je eigenlijk samen met de prins bij de carnaval, ben je de meest belangrijke mensen van ons dorp. Bent u het al geweest? Ik ben het in 1992 geweest. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dat is een happening op zich. Ja. Dan ben je, dan ben je, ja, de, de belangrijke persoon in het dorp. Op zich is dat leuk. En op zondag komt de hele schutterij, 150 man, komt voor jou, bij jouw huis, komt jou ophalen. Ja, bij jouw huis. En u, u zit daar dan thuis? Ja. En de, de vrouw heeft wat gekookt? Ja. En, en dan? Dan moeten we weer een stapje terug doen? Ja, ja. Dan bent is... u thuis ook de koning? Nee, nee. Thuis uh, doe het gezamenlijk, hè? Yes. Wat ziet u er prachtig uit. Dank u. Dank u wel. Ja. Geen slijm. Ik wist natuurlijk, iemand zei we net... Psst, daar is de koningin. Daar is de koningin. Wij als vrouwen mogen ook... ...meer schieten en ringsteken voor het koningskap. En dat kunt u goed? Ja, ik was er altijd nog wel aardig... Uh, yeah, ...bedreven in. En uh, het is me vorig jaar gelukt, dus... Uh... Maar een, een droevig gegeven ook. Vandaag is het afgelopen. Ja. Meneer, u schrijft allerlei dingen op. Ja. Goed. Ieder lid moet twee labeltjes schieten om verder te mogen voor de koningschap. Ja, dan schrijf gewoon twee eentjes op bij bijvoorbeeld. En wie twee eentjes heeft, die mag door. Wie staat er goed op bij de bookmakers? Ja. Bij de bookmakers. Ja. die hebben we hier niet, bookmakers. Dit is een talent hè? Zeker weer, ja. Hij doet het goed. Zo. Ik kom zonder de wapen. Komt verder op Allemaal raak. Ah nice. nice. Het is niet alleen een koninklijk gebeuren, maar misschien ook wel een heilig gebeuren. Vandaar ook de pastoor hier. We zijn nu met het college van burgemeesters en wethouders en de dominee. Nu samen onderweg om de schutterijen hier van de gemeente Motverland te, te bezoeken. Je ziet alle generaties. Mensen zijn op hun gemak, dat is mooi om te zien. De dominee en de pastoor innig samen. Vroeger zeiden ze oh, daar slaapt de duivel tussen. Nou, daar slaat niemand tussen. We schieten beide. Hier bij het koning schieten. U gaat ook schieten. Ja, ja, ja. En ik, ik had toch. Ik dacht. Dat ik minder goed zou kunnen zitten, maar dat gaat me wel redelijk af. En het domineer ik, hou een beetje een spel zo. En dat is uh, eigenlijk heel aardig. Nederland uh, vraagt zich uh, nu soms wanhopig zelfs af: wat wint ons nog? U hebt dat wel gevonden hier, hè? Ja, ons bindt het samen in het dorp. Samen dit feest vieren, samen onze dingen doen. Dat That is traditie. Nou, ik ben Rob Wenziger. Ik uh, ben 25 jaar lid van de vereniging vorig jaar. En dan word je ook nog koning, dus uh, het feest werd alleen maar groter. Dat was vorig jaar. U dat bent vorig, vorig jaar. jaar koning geworden. Ja. Als u terugkijkt op dit jaar, bent u wezenlijk veranderd? Nee, ik ben gewoon hetzelfde gebleven, maar het doet wel wat speciaals. Het is gewoon een eer om dat een keer te mogen zijn. En er zijn zoveel medestrijders die er graag willen worden. Strijders? Als dan, ja, strijders. En strijders tegenwoordig, hè? Vrouwen mogen ook uh, tegenwoordig voor het koningschap gaan. Ja, uh, al dus verslaggever Wige Hemmer in LOL. Het staat op Wikipedia hoe je het uit moet spreken. LOL. Uh, Clemens Cornelius, commissaris van de, van de Koning. Dit uh, speelt ook af in uw provincie natuurlijk. Zeker, is ja. Op Gelderland. Ja, Montpeland is uh, een van de 56 gemeenten van Gelderland. Ja, ja. Wij staan hier in, in, in Nijmegen vanwege ja. de Vierdaagse. Is zo'n evenement als schutterschieten uh, net zo belangrijk uh, voor LOL als de Vierdaagse hier in Nijmegen? Uh, dat denk ik wel, want uh, er zijn 60 uh, schutterijen in, uh, in Gelderland en ik mag daar uh, beschermheer van zijn. Kijk. En uh, we hebben toen onze koning, koning Willem-Alexander en koningin Maxima uh, de provincie Gelderland bezochten, hebben wij ook een aantal schutterijen uitgenodigd en die hebben hun vaandels op de grond gelegd en het koningspaar mocht daar overheen lopen. Dat is alleen voorbehouden aan vorsten en bischoppen. Dus uh, dat was een hele eer. En uh, ook die koningsparen waren daarbij uh, bij dat bezoek uh, aanwezig. Het is heel belangrijk voor het sociaal-culturele leven in die dorpen. Ja. Um, zoals hier carnaval in het Nijmeegse ook heel belangrijk is. En zoals de kerk op de Veluwe ook heel belangrijk is. Ja. Um, u heeft nog nooit de Vidaagse meegelopen. Heeft u wel uh, uh, uh, daar een, een schot gewaagd? Ooit een keer? In lol? Ja, ja? Okay, ja dat was daar, Niet in, in Lool, maar wel, uh, ik heb wel eens mogen, mogen schieten. Een gastschot. Schat, een gastschot. Gast, ja, ik ben geen lid van één vereniging. Nee. Ik moet al die verenigingen natuurlijk te vriend houden. Dit is WNL, zomeravondspits. Joost Eerdmans is met vakantie. en Daarom trekken wij door het land met onze radiowagen. Vandaag staan wij in Nijmegen. Want hier starten morgen 46.000 wandelaars. Dat zijn er een hoop. Dat zijn de inschrijvingen. Uw titel is trouwens veranderd, meneer Cornelius. Commissaris van de Koning moeten we tegenwoordig zeggen. Klopt. Niet meer van de Koningin. Vergist u zich nog wel eens? Ik heb hem wel eens vergist, ja. Het zit er helemaal in, hè. Je, je zegt altijd commissaris van de koningin. Dat is één begrip eigenlijk uh, ja. geworden. Na 100 jaar, want we hebben natuurlijk 100 jaar uh, koninginnen gehad. En Was dus... het een hoop papierwerk om dat te veranderen nee, op uw nee, functieprofiel nee, nee, nee. bijvoorbeeld? Nee, dat, dat, is heel, dat is niet zoveel. Een paar velletjes uh, uh, uh, papier, en dat zagen we ook al aankomen. Zulke ja. grote voorraden hadden we niet. Nee, dat is uh, vrij geruisloos uh, erdoor uh, uh, gegaan. Maar ik merk wel dat de mensen daar moeten wennen. Ja, en u zelf natuurlijk ook. Va uh, en, en wanneer ging het mis? Het was bij het in ontvangst nemen van een profielschets. Toen zei ik, dan moet u uh, de brief richten aan Hare Majesteit, de koningin. Ik bedoel, koning. Koning, ja. Oh, was er op tijd bij. Ja, dat was, dat dat was in, in duiven. Dat was, dat was in duiven overigens. Ja. Wij uh, trekken deze zomeravondspits deze week uh, door de dorpen waar uh, ook de Vidaassen langs moeten ja. gaan. gaan morgen bijvoorbeeld uh, naar Elf toe. Waar moeten wij letten als wij door uw provincie heen trekken? Waar moeten wij letten? Waar je op moet letten? Ja, ja. wat zijn de nou, mooie ja, plekjes? Ik, ik denk dat je een paar hele mooie plekjes gaat, uh, gaat zien. Allereerst natuurlijk uh, het, het rivierengebied. Uh, met, met prachtige de, de rivieren op de achtergrond. Mensen wandelend over de dijk. Dat zal morgen meteen uh, plaatsvinden. En uh, je gaat ook door een heleboel kleine dorpen. Ja. Uh, in het land van uh, Maas en Waal. Maar nou, dat is heel gezellig. Mensen staan er ook allemaal uh, met fruit, met water, met uh, lekkernijen. Om de wandelaars uh, te ondersteunen. En... Um, op plaatsen waar je heel vroeg komt, bijvoorbeeld in, uh, in Bemmel, dat zal, uh, dat zal ook morgen zijn. Dat, uh, ja, dan moet je wel heel vroeg zijn, want daar, komt de, daar komen de meeste wandelaars ochtends om zes uur langs. Ja, ja. U, ben, u, u weet het, want uh, u bent sinds 2006 natuurlijk commissaris uh, ja. van uh, de Koning. Ja, ik ging ook al bijna. Koning? Ja. Eh. Ja. Ja. Uh, um... Is, is het elk jaar nog wel leuk trouwens? Ja, dat is heel 2000. leuk. Ja? Ik probeer ook wel ieder jaar er iets anders uh, te gaan. Ik ben ooit eens bij de militairen geweest. Uh, die zijn gelegen op uh, Heumesoord. En er, uh, overigens ook zijn we heel dankbaar dat de landmacht, de koninklijke landmacht... Ja. ieder jaar weer de steun verleent uh, om dit ook tot een succes uh, te maken. Naast al die vrijwilligers die dit mogelijk uh, maken. Het was ooit ook een opdracht geloof ik. Het is ja. ooit begonnen als uh, militaire wandeltocht. Uh, maar ze leggen nog steeds bruggen aan over de Maas. En dan, dat is wel buitengewoon belangrijk. Anders moet je erg ver omlopen. En we hebben vaste afstanden die gelopen moeten worden. Even in, in, in geld. Hoeveel levert dit de provincie nou op? Zo'n evenement zou, als de zou Vierdaagse? Niet, Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar uit het feit dat er meer dan een miljoen mensen naar Nijmegen komen. Ja. die hier uh, ook bij de festivals uh, geld besteden. Tuurlijk, die gaan een drankje halen. Bij lokale ondernemingen. En misschien nog wel een tweede. Ja. En, uh, en mensen moeten overnachten in, in deze omgeving. En wat misschien nog veel belangrijker is. al die mensen krijgen een hele positief beeld van deze omgeving: He, prachtige bergen, stuwallen. Um, mooie blik op de rivier. Je kunt ja. hier fantastisch vakantie vieren. Kortom, ik denk dat er um, dat veel mensen nog eens terugkomen. Ja. Indirect verdient de provincie dan dus geld hieraan. Ja, want dit is want natuurlijk... de politieman die hier op de hoek staat. Die moet natuurlijk ook gewoon betaald worden. Zeker, zeker. Ja. En dat doet u natuurlijk. Dat, dat, doet, de, dat doet de gemeente. Doen dat uh, samen. Ja. ja. Maar um, uh, ik, ik, ik ben van mening dat dit zichzelf verdient. Het is een heel groot evenement. Uh, want wij hebben hier veel toerisme in deze streek. Bekend ook van het, het oorlogstoerisme. Nou, op tal van plekken die ook door veel buitenlanders bezocht worden. En zoals u weet lopen er ook heel veel mensen uit het buitenland uh, ja. mee. Dus dat straalt ook weer af op... Uh, op deze gemeente, op deze regio, op Gelderland, op Nederland. En dat geeft ook een, een sportief karakter natuurlijk. Hè? Want bewegen is, is belangrijk. Een ja. nieuwe sportnota, geloof ik. Ja, we hebben Gelderland Sportland als nota uitgebracht. Dat gaat over het stimuleren van een aantal kernsporten. Ja. En uh, waarom zijn dat? Waar, waaronder wielrennen, volleybal, maar ook BMX-fietsen. We hebben een prachtige BMX-baan op Papendal... Iedereen kent Papendal natuurlijk, het ja. Nationaal Sportcentrum. Nou, als, als je daar wilt excelleren, moet je daar gaan oefenen. Want dat is dezelfde baan als die ze in Londen hebben bij de Olympische Spelen. Maar deze wandelsport is natuurlijk voor, voor jong en oud. Want als je ook kijkt, je zult morgen ook zien dat jong en oud meeloopt. Ja. Het is ook niet een... Een prestatie in de zin van dat je het binnen een bepaalde uh, tijd moet doen. Of dat je snel moet lopen. Tegendeel, je mag ervan genieten. En ik denk dat uh, beweging ook is om ervan te genieten. moest wel lachen, want als je in Google Gelderland en Sport intoetst... dan krijg je vrijwel bovenaan een linkje naar uh, de website van de provincie... Zie. waarin je kunt zien hoe je subsidie moet aanvragen. Nou, fantastisch toch? Als mensen, als mensen iets willen organiseren... Dan kunnen ze steun krijgen van de provincie. En niet alleen voor de topsport, maar ook voor de breedte sport. Want wij stimuleren bijvoorbeeld ook uh, sporten voor mensen met een beperking. Ja. En die, dat gaat niet allemaal vanzelf. Dat, dat kost vaak extra geld. En dat hebben de mensen dan niet. En dan, daarin wilde de provincie ook, uh, ook ondersteunen. Dat ja. ook die mensen de gelegenheid krijgen om te sporten. Dat snap ik natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, de buitenlucht is gratis. En je kan sportschoenen halen. Iedereen kan gewoon rennen. Daar heb je toch geen subsidie voor nodig? Nee, maar ja, je, je zult dus ...moeten kijken naar wat je mogelijk kunt maken voor bijzondere groepen. Dat doen wij dus. Uh, we ondersteunen overigens ook de, de hippische sport. Paardensport is uh, in Gelderland een heel belangrijk uh, sport. Ja. Maar dat hoeven we eigenlijk niet met geld uh, te doen. Want dat bedruipt zichzelf uh, wel. Maar daar maak je op andere wijze het mogelijk... Dat, uh, ...dat al die mensen die op een of andere manier met die paardensport betrokken zijn... ...ook samen... Uh, samen kunnen komen met hoogspringen, met mennen, met van alles wat er nog met die paardensport te maken heeft. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Nee. Daar hebben we hebben het vandaag over wandelen. Wandelen, ja, en, want, dat, uh... en dat gaat redelijk... Zonder subsidie uh, gepaard. Daar gelijk ja, in. precies. Want 1,4 miljoen mensen die uh, kwamen vorig jaar af op dit evenement. Die liepen niet allemaal mee, maar die komen hier natuurlijk toe. En uh, dit jaar zal dat naar verwachting niet uh, veel minder zijn. Teddy Vrijmoed is directeur van de Vierdaagse Feesten. Uh, 450 FTE is ingezet om hier de orde te handhaven, zegt ze. En ondanks dat de Vierdaagse nog moet beginnen... is het uh, al wel ontzettend druk hier in het centrum moet gezegd worden. En het viel mij op dat er nog weinig toezichthouders rondlopen hier. Nou, ze lopen er uh, uiteraard wel. Ze zijn ook in grote getalen op de been. Maar ze zijn ook de afgelopen twee dagen al heel erg druk geweest. Dus heel veel dingen staan er ook op een plekje. En de mensen weten hoe ze het moeten doen. De vrijste vragen zijn beantwoord. Nu wordt het een ontzettend lekker zomerweek. Eh, qua weer natuurlijk. Het, het wordt warm. Hmm, levert dat wel eens een probleem op als het gaat om crowd management? Nee, crowd management pas je toch wel toe. Ongeacht het weer. En als je zegt van het wordt warm in de stad, ga je veel eer kijken van zit er genoeg water bij de roodkruisposten. Kruisposten. Uh, we hebben een grote tent ergens staan. Nou daar zijn we vanmorgen dus ook geweest om te zorgen dat, uh, of te zorgen, maar even te overleggen van wat doe je om te koelen. En wanneer zeg je wanneer dat het vol zit. Dus die afspraken die worden allemaal wel gemaakt. En meer mensen zitten aan het bier natuurlijk ook. Ja, dat is grappig. We hebben natuurlijk Een paar jaar geleden hebben we het ook zo warm gehad. En daar gaat het absoluut deze kant niet uit, hoor, dit jaar. Maar toen viel me op dat mensen veel zelfredzamer zijn dan wij soms wel eens suggereren. Want als het heel erg warm is, zie je dat mensen automatisch naar fris gaan grijpen. Dus dat, dat valt alles mee. Oh, dat valt inderdaad mee. Ja, want je wil niet dat uh, half Nijmegen gedronken over straat loopt. Nou, <laughs> soms hebben we er niet altijd wat over te willen... Maar het, het valt echt wel mee. U maakt ook gebruik van een app? Ja, we hebben een Vierdaagse Feest-app samen met de politie. En we hebben die nu voor de derde dag vandaag in gebruik. En daar kunnen we dus ook zien hoe de druktemeter uh, werkt. En op de druktemeter zie je dus als er bijvoorbeeld ergens druk is... en je gaat de lichtkranten communiceren van locatie zit vol... kan je zien dat er mensen ook weglopen. Maar mensen kunnen zelf ook zien of het ergens druk is. En van tevoren ook weer kijken van nou, wil ik er dan wel heen? En de eerste twee dagen uh, werd hij ontzettend veel gedownload. Dus dan zaten we binnen no time richting de 30.000 downloads. Dus dan is, is er ook extra servercapaciteit uh, geregeld, omdat de app het niet meer aankomt. Dus we zeggen er ook altijd bij van dit is een proef. We zijn aan het kijken hoe het werkt. En op, op dit moment, ja, gaat het eigenlijk wel heel erg goed. En lijkt de proef geslaagd? Nou, ik mag dat nog niet zeggen. U weet het over vier dagen. Ja, of, of iets eerder als de politie zegt van nu zijn we ervan overtuigd. Clemens Conneur, commissaris van de Koning, heeft u die app al gedownload? Nee, die heb, heb ik nog niet gedownload, maar ik, ik heb me wel met de burgemeester verstaan. En, uh, en ik weet dat die crowdmanagement dat daar hier aan uh, gedaan wordt... Ja. En het is zelfs zo ontwikkeld dat ook andere gemeenten in, in Nederland belangstelling hebben voor de aanpak die hier. Uh... En dat dan kunnen toepassen. Ja, en dat ook ja. kunnen toepassen. En ja, je ziet ook overal die borden uh, staan. Want echt als De, je kunt, de hele binnenstad wordt gebruikt. Hè? Ja. Dus je kunt er overal eruit. En je kunt er ook overal in. Uh, en als je dus met een aantal borden aan kunt geven waar het te druk is... dan kunnen mensen ook heel makkelijk een andere route kiezen. En dat is veilig. En dan heb je ook, uh, dan heb je ook minder toezichthouders nodig. Ja, en mensen moeten goed drinken natuurlijk. Water drinken. Ja. ja. Maakt u zich dan wel zorgen dat het uh, misgaat met zo'n evenement? Ik bedoel, het ging in 2006 gruwelijk mis toen iemand overleed. Je, je maakt je altijd zorgen natuurlijk. Uh, maar ik, ik ben ervan overtuigd dat de organisatie het perfect in de hand heeft... Uh, er wordt goed samengewerkt tussen de verschillende uh, groeperingen, de zomerfeesten, uh, de bond die uh, de Vierdaagse organiseert, het gemeentebestuur en al die anderen die hier een rol hebben. En de ervaring is, omdat ze het al vele, vele tientallen jaren doen... Uh, de militairen noemde ik net al, dat ze dat al vele tientallen jaren doen... dat die samenwerking uitstekend is. Dan hebben we menselijkerwijs gesproken er alles aan gedaan om uh, problemen te voorkomen. Ja, en incidenten, ja, die kunnen altijd uh, plaatsvinden. Maar daar hebben we ook de professionals voor, uh, voor achter de hand. kom nog een vraag binnen via Twitter. Uh, Papendal, u zei net al, Sportcentrum van het Land. Uh, welke toerfietser uh, die nu meedoet aan de Tour de France komt uit Gelderland? Dat is uh, die nu nummer uh, twee standaard. Uh, Staat. Ik hoop dat hij vandaag nog uh, nummer 2 staat. En um, oh jee. Ja, rustig vandaag hè. Ja, ja. het is te warm. Maakt niet uit. Ver staat hij nog twee? Mollema is de naam. Ja, Mollema, ja, ja. Mollema. Staat hij nog twee? Ja, dat denk ik wel. Uh, morgen is mijn gast uh, Toon van Assendonk. Wij zijn dan in Els namelijk. Een van de etappeplaatsen van de Vierdaagse. Uh, hij zit daar sinds kort geloof ik hè? U, u weet dat u er de, natuurlijk de, bij betrokken bij zijn aanstelling. Z Zeker. Hij uh, is bijna 100 dagen uh, bezig als de burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Ja. Hij mag morgen in Elst die hele uh, groep van 40.000 mensen... Heeft u een leuke ah, vraag voor hem die we kunnen stellen? Nou, als hij al die 40.000 mensen voorbij heeft zien trekken... dan zal ik aan hem vragen of hij uh, gemotiveerd is om bij mij... Op evaluatiegesprek uh, te komen. <laughs> en of dat uh, die ziet naar uh, de volgende keer volgend jaar. Want dat moet er nee, op, op. Zeker de burgemeesters, die zijn gastheer, gastvrouw in hun gemeente. om al die 40.000 mensen welkom uh, te heten. Hartelijk bedankt. Fijn ja. dat we hier in Nijmegen mochten zijn. Morgen dan, uh, zijn we er weer, dan uh, zenden we uit dus vanuit Elft. En we zullen die vraag uh, zeker stellen. Zometeen op deze zender, Jelly Brouwer. met het programma Kunststof. Omroep VNL.